omdat ze met hun sloep niet tegen de sterke stroming in konden en niet meer vooruit kwamen. Hoosbuien en onweer veroorzaakten vandaag op een paar plaatsen overlast. Vanochtend was het flink raak in Arnhem, waar een auto liep in een ondergelopen tunnel. En vanavond kwam in Zuidoost-Drenthe op sommige plaatsen rioolwater omhoog. In Klazinaveen liepen kelders van huizen onder. In Jemen heeft de oppositie positief gereageerd op de vraag van waarnemend president Hadi... om het bestand in het land te respecteren.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv... de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Afgelopen vier dagen waren we in het buitenland. Is er nog iets gebeurd, vraag je dan bij thuiskomst. Toen we de televisie aanzetten, zagen we het. Willem o. Duis overleden. Hij hoorde in de jaren 60 tot het vijandbeeld van onze linkse jongeren... Samen met Jozef Luns, GBJ Hilterman en Pieter van Vollenhoven. Willem O. Duis met die belachelijke O in het midden... en die belachelijke goudvissenkom. Nu zagen we hem terug en dachten... deed hij onder voor een Matthijs van Nieuwkerk? Nee. Was hij misschien zelfs beter dan een Paul de Leeuw? Ja. Daarom, na drie dagen alsnog, een ere aan wijlen Willem O. Duis.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 Broad day, please don't leave me alone. Lie alone in the broad day, in the broad day. begon een beetje gestoord, maar was toch echt vijf jaar geleden... een grote hit hier, Broad Daylight. Gabriel Rios. Trefwoorden in het oog vanavond Jemen, Benschop, NHM en EHEC. Daarvan kregen eerst komkommers de schuld, toen sla, tomaten, biogas... nu touwgay. Wat is hier gaande? Ik raadpleeg massa-psycholoog Jaap van Rinneke. Voor het NHM, het Nationaal Historisch Museum... is het deze week erop of eronder... Komt er eigenlijk wel zo'n museum? Ik vraag het directeur Erik Schilp. En in Jemen viert men de triomf van de revolutie. President Saleh is eindelijk weg, maar voor hoe lang en wat nu? Journalist Judith Spiegel ter plaatse en Midden-Oosten deskundige Leo Kwarten lichten het toe. En komende week verschijnt van weilen de populaire dichteres Benel Benschop... ...postuum een bundel geheime gedichten. Waarom moesten die bij haar leven geheim blijven? Haar pleegzoon Dick Smits vertelt erover. Maar eerst de ochtendbladen van morgen en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 5 juni. Kom, Komkommer, sla, nee het is gay. Althans de Duitse overheid vermoedt nu dat gay de boosdoener is die de EHEC-batterie bij zich draagt. Niet die gurken, niet die tomaten, sondern die sprossen im salat zijn möglicherweise schuld aan meer als 2500 kranken en 21 toten. Een boer in de deelstaat Neder-Saxen zou er de bron van zijn. Een duidelijkheid van de wijst immer weer de weg van uh, deze erzeuger naar uh, erkrankingsvellen. En dus wordt alvast opgeroepen geen gekiemde groenten zoals taugé, broccoli en kikkererten te eten. De uitslag van de test volgt morgen. Demonstranten in Jemen vieren het vertrek van president Saleh... die is naar saoedi arabië gegaan voor een medische behandeling... nadat hij vrijdag gewond was geraakt bij een aanval op zijn paleis. Maar juichen de demonstranten niet te vroeg. Volgens een woordvoerder komt de president weer terug. Of de maandenlange protesten tegen het bewind van Saleh hun vruchten hebben afgeworpen weten wij dus nog niet. Palestijnen hebben de bezetting van de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte herdacht. Ze willen daarbij de grens van Syrië naar Israël oversteken. Het Israëlische leger probeert dat te voorkomen. APPLAUS Volgens de Syrische media zijn daarbij elf mensen omgekomen. Volgens Israël zou er alleen op voeten zijn geschoten. We shot warning shots into the air. we Israël heeft het aantal slachtoffers nog niet bevestigd. De finale van tennis-toernooi Roland Garros ging weer tussen Rafael Nadal en Roger Federer. En de winnaar, Rafael Nadal. Tegenstander Federer kreeg nog een bedankje van Nadal. I think you did uh, very very well. You played fantastic during both weeks. Sorry for today. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En nu begint Helene Ecker met het voorlezen van het door haar samengestelde overzicht van de ochtendbladen van morgen. Ja, de overheid moet niet zelf duurzame energie stimuleren... maar moet wel bedrijven aanzetten tot innovatie op dit terrein. En moet daar jaarlijks 200 miljoen voor uittrekken. Het ontwikkelen van nieuwe technologie kan ervoor zorgen... dat zonne- en windenergie vanzelf goedkoper worden. Dat staat in het advies van het topteam Energie... onder leiding van oud-shell-topman Jeroen van der Veer. Minister van Hagen had dit team gevraagd te onderzoeken... hoe de duurzame energiesector in Nederland concurrerend kan worden. En Trouw schrijft erover. Een wereldwijde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 Het studentenhuis voor bejaarden. Een onderneming voor maatschappelijke zorg, Thuis in Welzijn... komt met een nieuw concept, een thuishuis. De eerste gaat dit jaar eind dit jaar open in de gemeente Deurne. Uit onderzoek van deze organisatie blijkt dat van de senioren... die in deze gemeente wonen, de helft zich eenzaam voelt. Steeds meer mensen wonen alleen en slechts een kwart van hen... heeft een relatie, blijkt verder uit de nieuwste cijfers... die het CBS morgen publiceert. Ook het aantal alleenstaande senioren groeit. Zo'n thuishuis is bedoeld voor vijf tot zeven alleenstaande 60-plussers... met een smalle beurs. Ze krijgen een eigen woonruimte van 40 vierkante meter... De keuken wordt gedeeld en er zijn twee logeerkamers. Ook het AD schrijft over eenzame ouderen, namelijk dat zij de eenzaamheid het beste kunnen verdrijven door een concert van Jan Smit of een dansavond te bezoeken. Uit een onderzoek van een vrije tijdswetenschapper blijkt dat ouderen die van dit soort populaire cultuur houden zich gelukkiger en minder eenzaam voelen dan leeftijdgenoten die naar het theater of de opera gaan. Een 14-jarige scholier in Gennep heeft samen met vriendinnen een handtekeningenactie opgezet voor een docent Duits. De man wordt mogelijk deze week ontslagen omdat hij fraude pleegde met het examen. Hij verbeterde de antwoorden van elf leerlingen omdat hij, zo vertelt hij in de Telegraaf, het examen veel te moeilijk voor ze vond. De 14-jarige scholier wil morgen de klasse langs voor de handtekeningen. Iedereen vindt hem een lieve leraar. Hij moet gewoon blijven, zegt ze. En natuurlijk ook morgen veel aandacht voor de EHEC-batterie. In de pers in ieder geval drie recepten met komkommer... die iedereen nu wel weer moet gaan kopen. En als je ze al thuis hebt liggen, kun je ze ook net zo goed opeten. Drie recepten, zo schrijft de pers, om over uw komkommerangst heen te komen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Let's Het idee is dat een Nederlandse singer-songwriter... met apple trees en buzzing bees. Ehek, nu. De komkommer lijkt vrij uit te gaan... maar achterin volgens tomatenslaap... durven rundvlees, biogas en nu weer taugé zijn verdacht. Jaap van Ginneke, massa-psycholoog, goedenavond. Goedenavond. Dit lijkt nou niet bepaald een voorbeeld van de heldere communicatie... waarvan altijd wordt gezegd dat er zo'n behoefte aan is... in crisissituaties. Nee, je ziet hier dat er eigenlijk geen regie is. Hè? Er zijn verschillende landen bij betrokken. Uh, autoriteiten uit verschillende landen. Er zijn allerlei belangen die om voorrang strijden. En iedereen roept maar wat. En daar wordt de consument natuurlijk driedubbel onzeker van. Ja, wat, is hier, wat, wat valt je op aan deze hele EHEC-kwestie? Nou ja, wat in een bredere zin interessant is... is dat uh, we hebben eigenlijk een maatschappij hebben die veiliger is dan ooit tevoren... En toch zijn we verschrikkelijk angstig en is er iedere week wel een nieuw relletje uh, over waar we bevreesd voor moeten zijn. Ja, maar waar komt die angst vandaan? Nou ja, ik denk dat een van de factoren is dat uh, televisie steeds indringender is geworden uh, de afgelopen twintig jaar. En... Uh, Daardoor zien we allerlei uh, gevaarlijke dingen uh, heel uh, levensecht op ons afkomen. En op de een of andere manier komt het toch in ons systeem binnen alsof de wereld heel erg gevaarlijk is. Ja, maar dat kan je op zich het publiek uh, niet kwalijk nemen, lijkt mij. Nee, je kunt het ze niet kwalijk nemen, maar het, het schept wel een realiteit waarin er iedere week een nieuw relletje is... Uh, de ene keer gaat het over terrorisme, de andere keer gaat het over uh, komkommers. Maar uh, we schatten de risico's ook niet op waarde in. Hè? Dus West-Europa heeft, uh, wat zal het zijn, 200 miljoen inwoners. Er zijn nou 20 mensen overleden. Ik denk dat in diezelfde periode er uh, 20 mensen zijn overleden... omdat ze van een trappetje zijn gevallen of uh, allerlei andere alledaagse risico's. Maar die worden niet zo uitvergroot door de media. Nee, omdat zo'n geheime en, en ook niet ontdekte bacterie toch iets is bedreigends heeft. Ja, dus je ziet ook dat uh, mensen en media hebben een, een vreemde fascinatie met hele grote risico's die misschien zouden kunnen gebeuren en uh, de kleine alledaagse dingen die. Uh gaan aan ons voorbij. Ja, gaan de media hier wel verstandig mee om met is soort paniek? Ja, de media functioneren zoals de media functioneren... en die zijn een beetje het verlengstuk van ons eigen waarnemingssysteem. En wij zitten zelf ook heel onevenredig in elkaar. Dus dat is door de evolutie zo gemaakt... dat uh, dingen die heel langzaam veranderen, die nemen we niet waar. Maar dingen die plotseling uh, op ons netvlies komen... die worden enorm uitvergroot. Ja. Heeft u er zelf nog een komkommer minder om gereden? Nou, ik zat net te denken van ik ga morgen maar weer eens komkommer kopen. Misschien zijn ze nog wel goedkoper ook. Ja, maar nou, nou de telers van komkommers met name... en vervolgens ook van die andere uh, sla- en tauge tomaten, die zijn boos en, en dat kan je ook wel voorstellen. Je hoeft in zo'n kwestie maar genoemd te worden... en je kunt je handel wel opdoeken en je personeel ontslaan. Ja, dus je ziet ook uh, daar dat er, dat er geen regie is geweest... en misschien ligt daar toch een taak voor Europa in de toekomst om een uh, regisserende rol in die communicatie te gaan spelen. Ja, daar wil ik nog wel wat meer van weten. Je zegt de regie, de overheid moet hier de regie meer voeren. Maar hoe stel je dat voor? Nou ja, het punt is met merkartikelen, dan gaat het vaak om één bedrijf wat grote belangen heeft en wat een communicatieapparaat heeft. En waar het parool is van je moet met één stem spreken en uh, alleen dingen zeggen die je zeker weet. Uh, maar je ziet dat bij dit soort van dingen waar het niet om merkartikelen gaat, dat men de regie volledig kwijt is en dat iedereen maar wat roept. Ja. Is er nou een voorspelbaar verloop in zo'n zo crisis? Ik bedoel, is het zo dat het publiek op een gegeven moment gaat denken... ja, eerst zei je zo ze toen tomaat en nou weer taugge. Uh, ik trek me er niks meer van aan. Ja, maar uh, afijn, nu, nu naderen we net het moment dat misschien de echte oorzaak gevonden, gevonden is. Maar ik denk als dat niet zo zou ge, uh, geweest zijn, dan zou uh, het publiek misschien toch langzamerhand wat laconieker zijn gaan worden. Ja, want in de tijd met die Mexicaanse griep kwam ook lang niet iedereen opdagen om zich uh, subiet te laten uh, injecteren. Nee, precies. En, en daar zie je ook dat sommige van de gezondheidsautoriteiten of de wetenschappelijke autoriteiten... Uh, die zijn iets te rechtlijnig en die kunnen zich moeilijk voorstellen uh, hoe het publiek uh, soms onlogisch reageert. En dat zag je bij die griepepidemie heel erg goed, uh, dat uh, het wantrouwen onder het publiek werd onderschat. Ja. Morgen komt het Management Outbreak Team van het RIVM bij elkaar om te bespreken hoe te handelen rond een mogelijke e uitbraak in Nederland. Heeft u nog tips voor dat team? Nou ja, ik denk dat ze ontzettend blij zullen zijn als uh, vanuit Duitsland het, uh, het definitieve woord komt dat het, uh, dat het aan de taugee ligt. Uh, voor het overige uh, denk ik dat ze moeten begrijpen dat de mensen niet zomaar uh, blind varen op uh, wat de wetenschappelijke autoriteiten zeggen. Nee, dan, ja, misschien wordt morgen inderdaad vastgesteld dat het ligt aan de taugee. dan kunnen we die bacteriën dus gemakkelijk bestrijden. En dan is wellicht de paniek morgenavond dan weer over. Ja, dus dan, dan kan men juichen op de boerderij dat er eindelijk één kwaaie pier is aangewezen. En dat niet iedere boer met de kwaaien mee moet leiden. Jawel, juichen op de boerderij. Dankjewel, <laughs> Jaap van Genneke. Dag. Ka -ka -ka Morning, cut, cut, cut, cut, cut, cat cut, cat cut, cat, cat cut, cat cut, cut, cut, cut, One in a big key and a balance of me go to the cat, cat, cat, cat, cat, cat, Que passou a gargarejar Quand ni tout si va le Quand va tant de na La ma nébule claque et on a pou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 I need to believe. Don't stop morning Come on, come on, come on, come Joesoen door met 4:44. De Week van de Waarheid breekt aan voor het Nationaal Historisch Museum dinsdag spreken de twee directeuren met staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra... over de toekomst van het nog niet bestaande museum. Zijlstra gaf de directie tot vrijdag om 100 miljoen euro bijeen te brengen... voor de verbouwing van het Paleis Soesdijk tot museum. Erik Schilp is directeur van het Nationaal Historisch Museum. Welkom. Goedenavond. Enig idee wat dat gesprek van dinsdag met de staatssecretaris nog kan opleveren? Nou, ge geen idee, maar... Um... De, de eis om in tien dagen 100 miljoen uit de markt te halen... voor uh, iets wat eigenlijk de overheid zou moeten betalen. Het paleis is natuurlijk van de staat. Ja. Dus de verantwoordelijkheid voor de achterstallige onderhoud... zou ook door diezelfde staat gedragen moeten worden. De eis dat wij dat nu uit de markt zouden moeten halen in tien dagen... is weinig elegant. Ja, dat is maar aan de andere kant. Je zou kunnen zeggen dat uh, zeilstraat uh, trok eind oktober dat bedrag van 50 miljoen in... dat Den Haag voor een gebouw beschikbaar stelde. Dus toen kon u al weten dat u het geld uit de markt moest gaan halen. Dus u bent niet pas een week geleden begonnen, als het ware. Nee, dat klopt. Maar we hebben uh, in eerste instantie zijn we uitgeweken bij de Zuiderkerk... in Amsterdam tijdelijk, want dat is een, daar huren we. En dan hebben we in ieder geval een plek waar onze medewerkers ja. kunnen zitten. Dat is ook ja. belangrijk. Mensen moeten ergens kunnen werken. Uh, dat betalen we al zelf. Uh, wij hebben vervolgens gekeken naar Soesdijk, omdat de restauratie daar dan toch moet gebeuren. Laten we heel duidelijk stellen dat als wij niet in dat paleis komen... moet de overheid nog steeds dat paleis restaureren. Ja. En moet dat geld nog steeds uitgegeven worden. Dus het is ook niet geld wat van de cultuurbegroting moet komen. Het is geld wat van de begroting van de Rijksgebouwdienst ja. moet komen. En als ik vraag me, hoe, hoe ver bent u gevorderd met het inzamelen van die 100 miljoen? Nou, laat ik het op zijn Engels zeggen... Meer, ik heb meer bij elkaar kunnen sprokkelen... dan we ooit met z'n tweeën zouden kunnen uitgeven... de rest van ons leven. Maar, lang, tweeën bedoelt, ja, ja. maar lang niet genoeg om, uh, om tot de honderd te komen. Ja. ja. Nou, het klinkt, klinkt, u, klinkt alsof u niet echt hoopvol bent voor Denza. Ja. Een beetje of u de handdoek al in de ring gegooid hebt. Nou, nee hoor. Kijk, ik, ik, ik blijf vechten voor dit museum. Niet omdat ik nou zelf uh, zo graag um, mijn gelijk wil halen... maar omdat ik eigenlijk een... een Motie uitvoer die door de Tweede Kamer in overgrote meerderheid is ja. aangenomen. Namelijk die van de oprichting van dat museum, de Motie Marijnse Verhagen. Um, de Tweede Kamer is het hoofdstorgaan en ik, ik, ik blijf, zolang die Tweede Kamer niet iets anders zegt, doen wat ze me hebben opgedragen. Ja. En um, ik, ik hoop dat. Um, dat, nou, de wijsheid, een strijdplan dat de wijsheid achter... nog in de Zeilstraat daalt. U hebt ja. nog een strijdplan achter de hand voor na nou, dinsdag. Nou, kijk, kijk, op het moment dat, dat, uh, dat Zeilstra zegt... kijk, ik, ik wil er dit of dat mee doen, ik wil er niet mee doorgaan... of ik wil ja. er op een andere manier mee doorgaan... dan moet dat in een brief naar het kabinet. Het kabinet moet er dan nog iets over vinden... en dan moet dat nog naar de Kamer. Ja, maar... Ja. Je uh, kan ervan uitgaan zin... dat hij zich uh, goed heeft laten informeren van tevoren. Ja. Dus ik denk dat daar niet heel veel zal veranderen. Nee. Um, dus ja, het, het, het wordt een spannende dag. Ja. Ja, stel nou dat onverhoopt het hele project deze week kraken tot stilstand komt, althans in de beslissing van de staatssecretaris, en het, en, en het gaat uiteindelijk niet door zoals bedoeld was. Wie schuld is dat dan in hoofdzaak? Nou, dat is wel dat is een, een goede vraag, want ik denk dat, dat, dat daar kan je nog wel eens een goed boek over schrijven. Ik ja, denk dat, dat ik dat ook nog moet wel er zal ook doen. Komen. Um, ik denk dat je er ook nog wel eens een onafhankelijke persoon op zou kunnen zetten... om eens te kijken wat er nou precies gebeurd is. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel besluiten genomen... door verschillende bewindspersonen, ja. eh, door verschillende overheden... op verschillende momenten. Um, feit blijft dat wij... Um, wel, er wordt wel altijd gezegd van er is geen museum. We hebben uh, uh, meer dan 2 miljoen mensen bereikt... met meer dan 20 activiteiten in die drie jaar. Um, dat zijn allemaal activiteiten die we op locatie hebben verzorgd. Ja. Daar is ontzettend veel energie in gaan zitten. En dat is ook, denk ik. Maar daar een, zou een... het toch ook bij kunnen blijven? U uh, bedoelt dat we daarmee doorgaan het, op die manier? Ja. Nou, dat is natuurlijk altijd een optie uh, geweest. Wij hebben altijd gezegd: het zou beter zijn als je ook een, ge een gebouw hebt waar mensen naartoe kunnen om ja. die geschiedenis van Romeinen tot Rutte te, te zien. Hè? Die, ja. die, dat, die context van die geschiedenis. Want anders is het zo hapsnap. Um, maar het lijkt nu wel alsof de staatssecretaris. Um, uh, hinkt op twee gedachten. Dat is ofwel uh, Soesdijk, ofwel helemaal niets. Ja. En dat, uh, dat is misschien ook wat kort nee. door de bocht... voor ja. iets waar zoveel geld en zoveel tijd en zoveel energie in is ja, gaan zitten. We hebben het nu over de staatssecretaris en Den Haag en de politiek. Maar ja, aan de andere kant kan het ook zijn... dat men in Den Haag het gevoel heeft... die mensen van het hebben ook alles alles gedaan om Den Haag tegen zich in het af te jagen. Nou, ja... dat, dat, dat is altijd gedonden jagen over de locatie vanaf het begin. Ja, nou kijk, je, je, je, je vraagt een onafhankelijke stichting en een directie... om een bepaalde baan te vervullen op basis van hun expertise ja. en hun kwaliteit. En op het moment als wij... Uh, daarin keuzes maken, gesteund hebben. Het is niet een directie die dat alleen doet. We worden daarin gesteund door een raad van toezicht. Uh, door een grote raad van advies. Ja. Uh, waar, waar echt belangrijke spelers in het Nederlandse veld allemaal inzitten. Um, dan doen we dat natuurlijk voor het goede van de zaak. Dat, en niet dat om, begrijp ik wel. Uh, maar het begon ermee. zij stelde prijs op die koppeling... aan het Openluchtmuseum, ook uh, lijfelijk, ook qua locatie. Ja. En het eerste wat u wilde, ja, wel in Arnhem, maar dan op een andere plaats. Ja. Dat is niet handig. Nee, nou, wat, wat handig is, is één ding. Wat belangrijk is, is dat je ook uh, oog hebt voor hoeveel geld je uitgeeft... en hoe lang iets duurt. Ja. Hè? We zaten al met een aantal museale projecten... die erg uit de hand gelopen waren wat betreft prijs en, en tijd. Ja. En op het moment dat je ziet dat op die plek zaken heel lang gaan duren... en ook erg duur worden, ja. dan suggereer je uh, dat het sneller en goedkoper kan. Ja. Het gaat tenslotte om ons allerbelastinggeld. Maar om over erg duur gesproken, het volgende wat bleek was toen... lekte uit... Van dat een ondergrondse parkeergarage alleen al 10 miljoen meer zou kosten... dan het hele museum zou krijgen. Nou, dat is ook niet handig. Nou, maar, nou ja, maar dat was het probleem natuurlijk van die locatie. Er, er, op het moment dat je daar uh, had willen bouwen, had dan je had moeten dat... parkeren. En toen hebben wij een onafhankelijke partij, mij, gevraagd... het Openluchtmuseum en het NIM hebben dat samen gedaan... van zoek uit hoe ja. dat het beste kan worden opgelost. En die zeiden, er zijn een aantal oplossingen, de beste is een ondergrondse parkeergarage, maar die kost 60 ja, ja. miljoen. En toen hebben we ook gezegd, dat kan natuurlijk niet. Maar dat is precies wat we een jaar eerder ook al hadden gezegd... dat die plek te duur was... Bekruipt u soms het idee dat Den Haag eigenlijk van u en uw collega af wil... om daarna een frisse start te maken? Nee hoor, ik, dat geloof ik helemaal niet. Want onze, onze relatie met de meeste mensen in Den Haag is heel goed. En we hebben ze erg goed geïnformeerd van over elke stap. Maar er zijn natuurlijk wel verschillen van inzicht geweest. Uh, dat, is, uh, dat is duidelijk. Ja. Maar wij worden natuurlijk niet betaald om klakkeloos te volgen... Nee. Uh, wat mensen uh, ons opdragen. Wij, we hebben ook uh, toch echt de plicht... En ook de verantwoordelijkheid om een zelfstandige mening te vormen. Dat is in de ja. cultuur gewoon echt heel belangrijk. Dat, nu is, je, nu is, ja. dat je je expertise inzet om ja, zaken zo goed mogelijk te doen. Ja, nou, wat dat betreft is dus twee weken geleden feestelijk geopend. De eerste ja, echte grootscheepse. Tentoonstelling nou, van het. Grootscheeps, ja. dat nou ja, misschien ja. 100 vierkante meter ja. Ja. De, de, in de Zuiderkerk in Amsterdam. Is dat nou bedoeld als manifestatie om zeilstraden, de politiek en het publiek voor het museum te winnen? Voor het idee van het museum? Nou, nee hoor, we hebben een aantal activiteiten hadden wij gepland voor het voorjaar. Een daarvan was een tentoonstelling. Het is een klein beetje een knipoog natuurlijk. Hè. Het is 100 vierkante meter, want meer ruimte hebben we niet in de kerk. Dus geef ons meer ruimte. Is het is een beetje een schreeuw. Het is maar... toch een hele grote kerk? Ik weet het met geweest, maar het, het is, het het is het een het hele groot kerk, deze maar Een deel van de kerk moeten wij ook gebruiken om te verhuren. Om vervolgens onze eigen broek op te houden. Ja, ja, want dus, wij mogen geen belastinggeld ja, besteden aan de huur daarvan. Dus um, vandaar dat het eigenlijk gebleven is bij ja, zeg maar vijf uh, kabinetjes. Ja, en dat maar... vind ik niet sterk als je zegt. Nou, we gaan nu laten zien wat een enorme historische rijkdom er wel is. Die moet in een heel groot gebouw. Ja, maar het is ook niet het enige Laat wat je bij 100 doen, vierkante meter wat? Het is ook niet het enige wat wij doen. We hebben net 50 historische locaties ontsloten. Uh, uh, uh, op de plek zelf. Zodat je met je uh, smartphone. en een, een scanner die daarop zit. Hans Goedkoop op je telefoon krijgt... die vertelt wat het bijzonder is ja. aan die historische locatie. Dat is een project door heel Nederland en zelfs in het buitenland. Dat is een van onze grootste projecten wat nu uitgerold wordt. Dus dat, ja. dat doen we ook. En we hebben daarnaast nog een hele reeks activiteiten. Maar die tentoonstelling was met name ook bedoeld om te laten zien... kijk, dit is een soort stijl van tentoonstelling die je van ons kan verwachten. Ja. Natuurlijk willen we meer. Maar het zou ook een beetje flauw van ons zijn... om gewoon te wachten tot iemand een besluit neemt. Wij willen gewoon graag laten maar zien wat we Maar op die stijl kunnen. juist is nogal wat kritiek gekomen. Ja, maar dit is Nederland en dit is cultuur. Dus er is altijd kritiek. Je doet het nooit uh, uh, voor iedereen altijd even goed. Waar het over gaat, is voor mij en voor mijn collega Bijvank... wat de bezoeker ervan vindt. Ja. Wij krijgen honderden bezoekers per dag in die kerk. Die schrijven allemaal wat ze ervan vinden in dan... een... Uh, soort gastenboek. En en was, u, kunt dat, u kunt dat inzien. U kunt in die kerk komen kijken. Mensen zijn dol aan de kerk, ja. Oh. Mensen zijn daar heel ja. erg positief over. En ik ben meer... Uh, gericht op de Nederlander... dan op een willekeurige uh, uh, journalist... Ja. die daar iets... Uh, want dat is, dat is natuurlijk fijn... maar dat is een intellectueel debat wat ja. je dan voert. Terwijl wat wij moeten doen... is mensen die wat minder van geschiedenis weten... Ja, ook, uh, iets de... vertellen ja. over die geschiedenis. U hebt nog geen spijt dat u ooit directeur wilde worden... van het Nationaal Historisch Museum? Nou, als ik, als ik geweten had... wat het met zich mee zou brengen... en de prijs die ik daarvoor moet betalen... Uh, qua gezondheid, qua stress... Uh, dan had ik het niet gedaan. Nee. Uh, maar ik heb uh, tegelijkertijd... Uh, maar u zag toen ook al globaal... principieel niet zo vreselijk veel in het idee van het museum. Nee, en juist daarom wilden wij het doen. Omdat we op dat moment daar een vorm aan konden geven... die iets zou toevoegen aan het bestaande aanbod in Nederland. Ja. Niet nog weer een nieuw museum. Hè, want eigenlijk horen we helemaal niet bij die C van cultuur thuis. Eigenlijk horen we bij de O van onderwijs. Want we zijn veel meer een educatieinstituut. En daar wilden we ook op koersen. En dat hebben we ook geprobeerd. En ik denk dat we een aantal hele goede producten hebben neergezet... die ook echt impact hebben gehad. En ik hoop dat we daarmee door kunnen. En als het spaak loopt, gaat u dan doen? Als een spaak loopt, dan heb ik geen idee wat ik ga doen. Want dan duurt het voorlopig nog wel even... voordat het allemaal weer is afgewikkeld. Oké, okay, Erik Schilp. Nou, sterkte deze Dankjewel. week. Cruciale week voor het Nationaal Historisch Museum. travel, weather's fine, even though it's snowing. Take a seat, rest my head, runway lights are showing. Dream a dream, then I see, I know where I'm going. And my suitcase in my head i must be getting closer i guess this bird's about to land i left the back gate open. Oh. Home sweet Home, Shelby Lynn. Duizenden gingen in Jemen in jubelstemming de straat op, want president Saleh verliet het land na een aanslag waarbij hij gewond raakte, om zich te laten behandelen in Saudi-Arabië. Judith Spiegel is journalist in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar nu? Nu is het rustig. De dag verliep inderdaad in een jubelstemming. Uh, ik was vanmorgen vroeg bij de demonstranten om eens te kijken hoe het, uh, hoe het nieuws werd ontvangen. En inderdaad, er werd gehuild, er werd gedanst, er werd gesprongen. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen, vanavond hoorde ik toch weer zware explosies verderop in de stad. En wat dat nou precies te betekenen heeft, is moeilijk te duiden. Maar om nou te zeggen dat het helemaal rustig is, dat durf ik nee. niet. Beschouwt men het vertrek van Saleh als een, als een vlucht... Nou, niet zozeer denk ik als een vooropgezet plan, want dat zou toch een beetje merkwaardig zijn. Maar wel denk ik als een elegante exit. Ja, ja, ja. Die het er dan toch van komt. Ja. ja. En wie heeft nu momenteel in dit machtsvacuum eh, de macht in handen? Nou, grondwettelijk is dat de vicepresident, en die heeft ook inderdaad de macht in handen gekregen, meneer Hadi, is dat... Alleen, dat is geen sterke figuur. Dat is een man die al 17 jaar vicepresident is. Hij komt uit het zuiden. Dat was een soort geste om iedereen tevreden te houden. En verder was hij uh, vooral zeer zwijgzaam. En dat kwam Ali Salah natuurlijk wel goed uit. Ja. Dus of we van deze man moeten verwachten dat hij het land uit het slot gaat trekken, dat denk ik niet. Maar ziet de oppositie nu uh, haar kans gewoon om de macht over te nemen? Nou, dat is de vraag wat er nu gaat gebeuren. Kijk, de oppositie is een lastige term, want we hebben hier allerlei partijen die allerlei belangen hebben. Nou, Je zou ze allemaal wel oppositie kunnen noemen, van, van machtige stammen tot politieke partijen, tot toch ook wel de jeugd op straat. Uh, en het is niet uit te sluiten dat uh, die een deel van de taart zullen willen opeisen. En of dat vreedzaam gaat of uh, gewapend... Dat is waar iedereen nu, in spanning, uh, wat iedereen nu in spanning aan het afwachten is. Ja, maar je kunt waarschijnlijk in ieder geval wel zeggen... dat het vertrek van Saleh zijn positie nog verder heeft verzwakt. Ja, zeker. Dat, dat uh, staat buiten kijf. Ja. Dus Saleh en zijn familie zijn ernstig verzwakt. Ik ga even over naar Arabes Leo Kwarten. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Saleh is nu uh, welkom geheten opgevangen in Saoedi-Arabië. Waarom, waarom doet dat land dat? Welke belangen heeft dat land daarbij? Nou ja, kijk, Saoedi-Arabië beschouwt Jemen als een, als een achtertuin. En uh, Saoedi-Arabië heeft wel het bij gehad om uh, de zaken te kunnen beïnvloeden in Jemen. Aan de ene ja. kant willen ze in Jemen dat niet al te machtig is en aan de andere kant willen ze uh, zeg maar, kunnen be bepalen wie er aan de macht is in Jemen en hoe het een beetje uh, eraan naartoe gaat in het land. Uh, Ali Abdallah Saleh is eigenlijk altijd een bondgenoot geweest van Saudi-Arabië. Ja. En ook al is hun uh, positie nu on, onhoudbaar geworden, toch houden ze in feite uh, met zelfs in het land, hij zit nu in een ziekenhuis in Riyadh, uh, houden ze toch wel uh, nog deze vinger in de pap. Je moet ja. nagaan dat die Saoedi's ook uh, ontzettend goede en oude banden hebben met de meeste stammen in Jemen. Maar ook met uh, Islam, Islam, islamisten, een aantal andere partijen. Met andere woorden, ze zullen proberen om, um, nu ze al die troeven in, in handen hebben, om een soort van um, een compromis eruit te krijgen in uh, de komende tijd, weken, ja. maanden, kan het zelfs duren. Uh, dat op een of andere manier gunstig uitpakt voor Saudi-Arabië. Maar je zei ze hebben daar baat bij, maar welk baat? Nou, Saudi-Arabië kijkt altijd uh, met argusogen ogen naar wat er aan de hand is in Jemen. Jemen is... Uh, er wonen heel veel mensen. Er wonen meer mensen zelfs dan in Saudi-Arabië zelf. Dat is belangrijk. Het wordt toch uh, gezien als een, uh, wat dat betreft, een, een sterk land. En ten tweede is het zo dat... Uh, ja, je hebt el-Qaeda, dat natuurlijk een oppositiebeweging is... een, een, een, een terreurbeweging is binnen Saudi-Arabië zelf. Uh, en die heeft zich in feite gehergroepeerd in Jemen. En dat wordt gezien als een, een bedreiging. Dus uh, in, in uh, 2009... ...heeft uh, Al-Qaeda bijna de onderminister van Binnenlandse Zaken vermoord... Uh, ...binnen Saudi-Arabië, uh, gebruikmakend van hun basis in Jemen. En ze zijn dus uh, ja, als dood dat dat uh, vaker gebeurt. Dat is één reden. De tweede reden is dat je het noorden van, noord, van, noorden van Jemen heb je nog uh, de Houthis, het is een opstandige groep, uh, een soort van shiiten in het noorden van Jemen. Die hebben geloofsgenoten aan de andere kant van de Saoedische grens. En die Saoedis willen ze eigenlijk goed onder de duim houden. En Ali Abdullah Saleh, die oorlog voerde een aantal rondes over de afgelopen jaren met die, met die Houthis, uh, hielp zijn feite daarbij. Dus dat ja. is een, een tweede reden. Zouden ze hem eigenlijk niet zo snel mogelijk moeten terugsturen? Nou, ja, op zo'n manier. Hij is, hij is, een, hij is een, een, een troef. Dus ze zullen niet, niet met hem verder willen. Aan de andere kant heeft hij nog wel zijn aanhangers. Hij heeft nog steeds zijn zoon Ahmed, die uh, een belangrijke aanvoerder is van uh, elite troepen. Hij heeft nog een aantal andere familieleden die nog steeds macht hebben binnen Jemen. Het is niet zo dat, dat deze zonen ook in Soed-Arabië zitten. Dus met andere woorden, uh, het is gewoon een, een heel spel uh, waarbij een heleboel onderhandelaars zijn. ...waarbij het gaat om, uh, om, om uh, macht, het gaat om geld, uh, bij Saudi zullen we proberen om steun te kopen. En waar het ook om gaat is de benoemingen in, in de toekomst. Als een, zeg maar, een toekomstige regering komt in Jemen, wie krijgt wat en hoeveel macht krijgt hij. Ja. En vervolgens krijg je nog eens een keertje dat die partijen gaan onderhandelen via Saudi-Arabië direct met, met, met elkaar. Maar dat ze ook nog eens een keertje hun, uh, moet ik zeggen, hun uh, plaats aan de, onder, aan de onderhandelingstafel zullen gaan onderstrepen... door ze dan eens een keertje het uh, geweld laten oplaaien. Ja, en als de Saoedi's hem willen bewegen om, om af te treden... denk je dat Saleh dan nog in verzet zal komen? Dat is heel erg moeilijk. Hè. Hij zit nu in, in de saoedi arabië en dat is, dat is allemaal heel erg moeilijk. Dus ze kunnen, de saoedi arabië is uh, heel wel in, in staat om um, fysiek te kunnen verhinderen dat uh, Ali Abdullah zelf terugkeert naar Jemen. Niet zozeer door hem in Saudi-Arabië te houden... maar de, gewoon ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat ze in de vliegtuig niet, niet, niet kan landen in, in Jemen... Of, ah. of een andere ja. reden. Het is altijd wel redenen te vinden. Dank Leo Kwaite, dank Judith Spiegel. Tot zover Jemen, nu. Ik kom ze zomaar terug. I remember cigarettes, tube socks, sunburns, and long blonde hair. It comes a summer time, yeah, it's coming soon. I remember living upstairs, drinking iced tea and swimming pools. And the feeling doesn't last that long. Soap operas, fireworks, and county fairs, and the feeling doesn't last that long. Josh met Summertime. Dick Smits, goedenavond. Goedenavond. Hier op tafel liggen de drukproeven van de nieuwe bundel... Echte liefde kan niet sterven, van weilen dichteres Nel Benschop. Bekend van haar christelijke poëzie. En u bent, om u maar te introduceren, haar pleegzoon, nietwaar? Ja, dat ben ik. U bent bij haar in huis opgegroeid? Ja, ik, vanaf mijn 16e ben ik bij haar thuis geweest. Ja, en gebleven tot aan... Dat u uit huis ging, zou ik maar zeggen. Ja, en zelfs daarna nog heel vaak bij haar geweest, ja, ja. tot aan haar dood. Nu is het opmerkelijker, deze bundel, uh, Echte Liefde Kan Niet Sterven... dat is een heel andere poëzie van haar dan we gewend zijn. En op het omslag staat geheime gedichten. Waarom moesten die gedichten geheim blijven? Zij uh, heeft uh, een aantal relaties gehad waarbij ze voor zichzelf heeft vastgesteld... Uh, dat dat geen andere mensen aanging. Nee, maar wat voor relaties? Uh, uh, relaties waarbij ze tot de ontdekking kwam dat ze die niet kon voortzetten. Omdat of ze getrouwd waren of uh, ze uh, in een leeftijd waren die niet met de haar overeenkwam. Ja, ja. Oké, okay, ik begrijp. Zij had relaties met getrouwde mannen. Ze was zelf niet getrouwd? Ze was zelfs absoluut niet getrouwd. Nee. Nooit getrouwd. Absoluut niet getrouwd. Maar nee. ze had dus verschillende relaties met getrouwde mannen. Was u daar in de tijd van op de hoogte? Toen u ja. Daar... U wist dat, ja. ja. Maar zij was gelovig, zoals we uit haar poëzie weten. Ze was protestant. Worstelde ze met dat probleem? van? Heel ja. erg. Ja? Ja, want zij, ze, ja, aan de ene kant had ze heel sterk het gevoel van... Ik ben... Uh, het zijn mensen die met wie ik heel erg graag een leven verder zou willen zetten. Aan de andere kant wist uh, dat ze daar uh, een breuk zou maken in het huwelijk dat er was. En zij wilden daar niet uh, schuld van zijn. Ja, niet alleen een breuk in het huwelijk, maar eigenlijk ook in strijd met de voorschriften des geloofs, zal ik maar zeggen. Of speelde dat. Ze minder? had wel zoiets als, als zij zelf de keuze hadden, zouden hebben gemaakt voordat ze. Uh, hun stap zouden hebben gemaakt, dan zouden ze wel uh, met hen verder zijn gegaan. Ja, ja. En die worsteling, vind je daar iets van terug... in die gedichten die nu gepubliceerd gaan worden? Uh, ja. Kunt u daar een voorbeeld van geven wellicht? Of... Nou, ik denk dat alle gedichten daarvan spreken. Alleen het, het probleem is, zij heeft gedichten gemaakt... die in het verlengde lagen van haar geloofsgedichten... En ja. gedichten die totaal daar los van stonden. Ja, ja dat is natuurlijk opmerkelijk. Want in, in haar bekende, ik zal maar zeggen, pastorale gedichten... daar blijkt niets van deze liefdesgeschiedenis... die haar toch zeer moet hebben beziggehouden. Ja, die heeft haar heel erg beziggehouden. Maar zij heeft ook altijd vanaf het begin gezegd tegen mij... Uh, mijn gedichten die ik vanuit mijn geloof schrijf... zijn gedichten die pastoraal zijn. Ja, ja. En die andere gedichten die zijn voor mijzelf. Ja, dus eigenlijk die gedichten die nu uitkomen zijn, zijn persoonlijker dan de poëzie die we van haar kennen tot op heden. Uh, persoonlijk in de, opzag, in de opvatting dat zij daarin uh, meer haar persoonlijke zijn liet zien. Ja, kunt u misschien een strofen voorlezen? Um. Ik heb, ik, ik heb uh, bij haar bijvoorbeeld uh, displaced persons. Ontheemden zijn wij in het land der mensen... want nooit vindt onze liefde een te huis. Wij stoten telkens op gesloten grenzen. Van onze dromen bleef ons slechts wat gruis. Het schamelijk geluk dat wij bezaten... verbergen wij als een verbeurde schat... Nooit wordt ons ergens blijvend rustig gelaten. En achter ons brandt, vlammend ons de stad. Zo gaan wij voort. Ons klemmend aan elkander. De lucht, de horizon, ons hart is grijs. Ons blijft geen troost dan bijzijn van die ander. Op weg naar een verloren paradijs. Ja, dat is indringender dan, dan wat, wat ik uh, van haar ken... Hoeveel, hoeveel van die liefdesgedichten bestaan er eigenlijk? Um, uh, ik denk een 45 die in die bundel staan die straks komen. Ja. Maar ik heb uh, een aantal maanden geleden iemand ontmoet die nog meer gedichten van had. Ja. Die mijzelf heeft geschreven. Dat is ook de reden waarom ik... Nu toestemming heb gegeven om ze uit te geven, die zei ik ben, uh, ik ben degene geweest die voor, uh, uh, uh, gewoon verantwoordelijk is geweest voor een aantal van die richten heeft ja, ja. Hem ook gestuurd. En zij heeft mij uh, losgelaten omdat ze wist dat ik niet aan niet uh, kon staan. Ik, ik, ik, ik, ik, verantwoordelijk kon zijn voor het feit uh, dat ik door anderen werd aangekeken... als iemand die een vrouw had die veel ouder was. Ja, ja, ja je kunt je toch afvragen, u bent een rechthebbende. Uh, u hebt besloten die gedichten uit te geven. Ja, dat is moeilijk, moet moeilijk voor u zijn, want zij wilde die gedichten juist geheim houden. Hm. Nee, nee. Zij heeft altijd tegen mij gezegd, mag er mee doen, oh, je mag ja? ermee doen wat je wilt... Als je maar zorgt dat er niemand wordt gekwetst. als je ze uitgeeft. Ja, en er wordt niemand gekwetst, want de betrokkenen nee, zijn overleden. De, en die... Ja, de meesten zijn overleden. En de, de personen die wel nog leven. Uh, kinderen en, en kleinkinderen. die hebben daar. Geen, en, en zelfs de man die ik nu net noem. Ja. Uh, hebben daar geen enkel probleem mee. Nee. U bent Neerlandicus. Wat vindt u van haar poëzie? Van welke? Van, Schop, van de poëzie die we tot nu toe kennen? Het is pastorale poëzie. Ja, laten we daar bij laten. Het is pastorale poëzie. En nu krijgen we dus een geheel nieuw soort poëzie van uh, Benschop. Hoe is de titel ook weer? U mag het nog één keer noemen. En verschijnt bij uitgeverij. Kom. Uh, geheime liefde, hè? Geheime liefde. Ja, dank u wel, Dick Smits. Um, dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek en ik eindig met een van de gedichten... uit die bundel, een van de geheime gedichten van Nel Benschop. Het ontbeerde. Dit is ons deel. Het uitzichtloze wachten, de donkere nachten zonder horizon. Het langzaam minderen van onze krachten, de vreugdeloze vreugd, de koude zon. Dit is ons deel. Het eeuwige verlangen, het sterven van de laatste vage hoop. We zijn als vlinders in een net gevangen. Een ogenblik geluk is niet goedkoop. Doch dit is ook ons deel. De liefde kennen die iets heeft van de hemel, schoon en groot. Die door geen mensenhanden is te schennen. Die leeft en die zo sterk is als de dood.